Professor Hawks, verwacht jou vanavond. Veel kijn. De bogen iets hoger, meneer Brent. Mm -hmm. Ja, goed tegen het apparaat aandrukken. Zo, ja. Diep inademen, adem vasthouden. Uitademen. Dank u, dat was het. U kunt u weer aankleden. Mm, helemaal? Ja, meneer Brent, we zijn klaar. Met alle tests? Met alles, meneer Brent. Intelligentie en lichamelijk onderzoek, alles. Mooi, blij toe. Zwaaien? Nee, vervelend. En? Wat bedoelt u? Nou, bent u tevreden? Nou, oh, prima zou ik zeggen. Maar dat zal professor Hawks u wel vertellen. Dat laatste deel, dat lijkt veel op een zware sportkeuring. Oh, heeft u die vaak gehad? Ja, elk jaar. Het is niet uh, verplicht, maar wel verstandig. Mm -hmm. Nooit een centje pijn. Nou, oh, dat kan ik me voorstellen. Als ik iemand als u toegewezen zou krijgen, zou ik niet mogen moppen. Hoe bedoelt u? Oh, niks, vergeet het maar. Ik was even hardop aan het dromen. Ja. Zeg, worden de mannen hier aan de vrouwen toegewezen? Oh, ik mag weigeren. Er is hier oh. maar één die mag kiezen. Wie is dat? De koningin. De wat? Wilt u mij volgen? Ja, wacht, ik ben zo klaar. Zeg, hebben jullie hier een koningin? Ja, binnen. Meneer Brandt, professor. Ah, uh, meneer Hawks is mijn naam. Ga zitten. Dank u. En, hoe bevalt het hier? Mag ik u eerst wat vragen, professor? Vanzelfsprekend. Uh, Eén momentje. Uh, kreeg ik de papieren zo gauw mogelijk, Ivo? Over enkele minuten, professor. Dan zijn de foto's ook ontwikkeld. Heeft u alles in één keer. Mooi. Roken? Nee hoor, dank u. Ja, dat had ik kunnen weten. Dus Misschien als ik een sigaar opsteek. Nee, ga ik wel. Nou, uh, steek maar eens van wan. Wat uh, wou je me vragen? U doet net alsof u hier al jaren in dit gebouw werkt, terwijl u pas een paar dagen geleden uit Amerika bent verdwenen. Klopt, maar dit is niet de eerste keer dat ik hier ben. Ik ben al jaren geleden met deze mensen in contact gekomen. Uh, tot mijn genoegen mag ik wel zeggen. Ook jij zult gecharmeerd raken van al het moois dat deze samenleving te bieden heeft. Ik heb veel begrip voor de problemen hier. En zij helpen mij financieel zodanig dat ik mijn experimenten voort kan zetten op een wijze die ik me anders niet zou kunnen veroorloven. Een andere vraag, die uh, Valse Milton, is dat uw werk? Dat is een van mijn best geslaagde experimenten, Brand. U hebt hem geconstrueerd? Als je dat zo wilt noemen, ja. En Frank? Frank O'Connor, dat is een hele goede vriend van mijn professor. Ja. Die tennisspeler, hè, ja, ja, pijnlijk. Kwam ongelukkig aan zijn end. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, dat is niet mijn schuld, Brandt. Daar sta ik buiten. Maar, troosje, we hebben een vinger van hem weten te bemachtigen. Over twee weken is Frank O'Connor weer bij ons. Springlevend en gezonder dan ooit. Dan kun jij hier een partij tennis met hem spelen, Brandt. Dat is dat sarcastisch, professor? Nee, hoezo? Hij is toch niet echt meer? Voorkomen. Uh, fysiek gezien, uh, je zal het verschil niet merken. Ja, binnen. De papa was de professor. Oh, mooi. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb tijdens dat lange onderzoek van u al goede dingen gehoord, meneer Brent. De intelligentietest was uitstekend en de fysieke test. Uh, goed, uh, mooi, prima. Ja! Is ook uitstekend een zeldzame combinatie, meneer Brandt. Zeer vereerd. U hebt waarschijnlijk al gehoord dat dit land... oh, het twee haakjes. Milton, laten we zeggen onze Milton, vertelde ons dat u dit land het zesde continent hebt genoemd. Aardig gevonden, maar uh, iets wat overdreven. Zo groot is het, hopen niet. Maar goed, wat ik zeggen wou... U hebt gehoord dat dit zesde continent dringend een leger, een sterk leger, nodig heeft. Dat heb ik, ja. Wel, uh, jij wordt dat leger. Ik? In ieder geval één divisie. Zo'n 10.000 plants. Ja, maak je niet ongerust. Het is een volkomen pijnloze operatie. We halen een minimale hoeveelheid levende stof, zoiets van één kubieke millimeter, van je lichaam. Dat is voor mij meer dan voldoende... Dat bevat voldoende weefsel om er nieuwe, vele nieuwe brands van te maken. En de andere divisies, wie gebruikt u daarvoor? Goeie vraag. Die ik echter niet kan beantwoorden. Daarvoor moet je bij anderen zijn. En de bewapening? Wendt u voor verdere inlichtingen aan bovengenoemd adres. Het spijt me meneer Brandt, maar dat kan ik u nog niet vertellen. Nog niet? Wanneer dan wel? Over enige tijd. Ik kan me namelijk goed voorstellen dat men u een hoge functie zal aanbieden. U hebt er de capaciteiten voor. Ik wil eerst meer te weten komen over dit land. Onder andere over dat adres waartoe ik mij moet wenden. Zijn dat de leiders of uh, zijn er hier geen leiders? De democratie, uh, dat ze je spoedig merken... ...is hier heel ver doorgevoerd, maar nog niet totaal. Nog niet zo ver dat het volk het zonder leiders kan stellen. Maar we zijn de op weg. Totale democratie kan alleen in een land met tevreden bewoners... Een land waar de mensen in geloven dat alles voor hem betekent. En dat is het zesde continent? Ja. Ja, ja. Nou, dat wil ik dan toch eerst wel eens zien. Terecht. Volkomen terecht. U mag ik u nog iets anders vragen? U laat mensen herleven. U laat Frank O'Connor terugkomen. Wie bent u van plan nog meer te doen herleven? Mijn ontdekking kent nauwelijks grenzen. Ik kan iedereen doen herleven. Alle grote der aarde. Ook de slechte. We moeten geen verkeerde dingen met mijn ontdekking doen, Brandt. Daar moeten we zorgvuldig voor waken. Dit kunnen mag nooit in verkeerde handen komen, in welke andere handen dan ook. Alleen u hebt die macht, alleen ik. En die macht zal ik nooit afstaan. Ja, ja. Andere vraag, professor. Stel nou dat het mij hier toch niet zo bevalt, wat dan? Daar beslis ik niet over. Maar volgens mij kunt u dan ongehinderd naar uw eigen land terugkeren. Ongehinderd? In zoverre dat men eerst wel enkele voorzorgsmaatregelen neemt. Zoals? Uw geheugen, geheugen uitwissen. Oh, ja. dat mag je de mensen hier toch niet kwalijk nemen. Nee, nee, nee. Uh, hoeveel dagen bedenktijd krijg ik? Drie. In die tijd kun je het hele land bewonderen. Met Moira, mijn vriendin? Ja, sorry, dat is geen kwaaie wil van ons... ...maar we hebben liever dat ieder voor zich een oordeel vormt. Oh, zijn we daarom in een aparte huis ondergebracht? Worden we daarom gescheiden gehouden? Ja. Als jullie na drie dagen beide besluiten hier te blijven, dan is daar geen enkele reden meer toe. Maar waar is Moira? Wat doen jullie met haar? Wordt zij ook voor het test gebruikt? Nee, Brent, we hebben hier vrouwen genoeg. Hallo dok, hallo dok, melden. Hallo dok, hoort u mij? Mooi, daar. ik ben het. Ik kan je moeilijk verstaan. Je komt heel zacht door. Klopt. Ik durf niet hard te praten omdat ik niet weet of er iemand aan de andere kant van de deur staat te luisteren. Begrepen. Langzaam praten. Goed articuleren in telegramstijl. Akkoord. Reis zonder moeilijkheden. Recht toe, recht dan. Na aankomst tien uur geslapen. Hebben ze je wat gegeven? Wat bedoel je? ...om te slapen? Geloof ik niet. Was doodmoe. Gewekt door Saskia. Saskia Mendes? De filmster? Welke rol speelt hij daar? Ontvangst, Externe betrekkingen. Niet veel te zeggen. Wie dan wel? Nog niet duidelijk. Het lijkt hier pure democratie. Geweldloze en geldloze maatschappij. Je hoeft hier nergens voor te betalen. Eten en drinken voor iedereen gratis... Prachtig land, sprookjesachtig, tropisch. Maar zonder zon, steeds bewolkt. Kunstmatig bewolkt. Weet je al hoe ze dat doen? Weet nog niets. Heb na slapen en gesprek met Saskia alleen ommetje kunnen maken. Heb steeds iemand bij me. Waar ben je nu? Op een toilet. Groot toilet. Saskia vertelde geschiedenis van land. 200 jaar geleden hier al atomenergie. Ongeluk gebeurt. Ramp. Na ramp worden hier alleen meisjes geboren. Daarom ontvoeren ze mannen. Om kinderen te maken. Iets van veel gehoord? Is die niet bij je? Na slapen niet meer gezien. En hoe is het met Milton? De echte inspecteur Milton. Spoorloos. Niemand kan of wil inlichtingen geven. Doe je best voor hem, Dok. De mensen hier heel lief. Alles te mooi om daar te zijn. Moet nu sluiten, dok. Anders gaan ze er nog wat van denken. Oké, okay, Moira. Groeten en sterkte. Meld je weer zo gauw mogelijk. Zijn erg nieuwsgierig. Wij, ik ook. Sluiten, dok. <truimus> Gaan we naartoe? Geduld, we zijn er zo. U rijdt uitstekend. Chauffeurs voor me Nee hoor. Wat dan? Doet dat het wel? Nee. Zo, dit is hoog genoeg. Het is een van de mooiste plekjes die ik ken hier. Kijk, de oceaan. Hoe vind je het eigenlijk hier? Wel ik. mooi, ja. Het is jammer van die bewolking. Zolang ik leef heb ik nog nooit een straaltje zon gezien. Daarom ben ik ook zo bleek. Staat je goed? <lijder> Leier, hebben wij aan jullie nieuwsgierigheid te danken. Zeg, hoe maken jullie die bewolking? Nou, dat is niet zo moeilijk. Laten we je nog wel eens zien. Oh, het is een uh, aparte excursie. Ik moet je alleen het land laten zien. Onze ontdekkingen leer je misschien later wel kennen. Misschien. We gaan nu drie dagen rondtoeren. Laten we het gezellig maken, Phil. Mag ik weten hoe je heet? Dat mag. Lydia. Lydia? Oh, een leuke naam. <laughs> Charmeur. Zeg, vertel eens wat over jezelf, Lydia. Hmm, straks misschien. Trouwens, het heeft toch weinig zin. Hoezo? Nou, na deze drie dagen zien we elkaar misschien niet meer. Wat ben je somber. Oh, helemaal niet. Kom, we gaan eten. Ja, ja, goed idee. Dan kan ik uh, helpen? Oké, okay, maak die fles bij open. Goed. Ze hebben de flessen hier nooit een etiket. Waarom? Je kunt toch wel zien of het rode, wit uh, of roze is. Hmm. Komt alle wijn hier uit dezelfde streek? Vind je onze wijn niet lekker? Nee, niet. Zal ik hem eerst moeten troepen. Alsjeblieft. Uh, wil je een broodje vlees of een broodje kaas? Mm, nou, doe alles mee, maar... Ja? Hier. Merci. Trek? Nou, ja, behoorlijk. Proost. Proost. Mmm. Mmm, prima. Hé, hey, wat is dat daar? Waar? Waar? Oud is de kazerne. Ah. Zie je onze soldaten oefenen? Ja, ja, ja, ja. Ik zie mensen lopen, ja. Vrouwen? Bijna allemaal vrouwen. Enkele mannen. Maar dat gaat allemaal veranderen. Ja, dat weet ik, ja. Ik ben gisteravond bij professor Hoogs geweest. Oh? Zeg, Julia, wat zijn die, die hoge dingen daar, daarachter? De mijnen? Mijnen? Ja. Kolen, goud, uranium? nou, oh, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het daar stinkt en dat het daar onbeschrijfelijk vuil is. Ah. Drink je wijn op. Hè? Uh, ja. ja. werken daar ook hoofdzakelijk vrouw? Weet ik niet. Oh. Of alleen maar, vrouw? Eet dat broodje nou maar op. Waarom heb je opeens zo haast? We zitten hier toch prima? Schiet op. Nou rustig ze wil je er weer niet op hè? Dit is je laatste hap, Phil Brandt. Hoe doe je? Ik hoop dat het je gesmaakt heeft. Ja, wat krijgen we nou? Ik schiet je neer, Phil Brandt. Oh. Dok. Hallo, Doc. Hallo, Doc. Melden. Hallo, Doc. Melden. Hallo, hallo. Hallo, Morda. Hier ben ik. Stan, We hebben geen wachtwoord afgesproken. Hoe moet ik u roepen? Gewoon zoals je nu doet. Wachtwoord, roepnaam is Doc. D-O-C. Geef dat ook aan Phil door. Die heb ik nog steeds niet gesproken. Gisteravond was hij bij professor Hulk, zei ze... We worden bewust gescheiden gehouden. Vanmorgen zag ik hem met een mooie blonde vrouw in een jeep wegrijden. Weet je waar naartoe? Voor een rondrit over dit zesde continent. Drie dagen lang, zeggen ze. Kan hij zich niet eens melden? heeft hij het waarschijnlijk te druk voor? Jaloers, Moira. Is het zo'n mooie vrouw? Ze laat hem geen seconde alleen. Hm. En jij? Wat ben jij van plan? Zoals ik gisteren al zei, ik vertrouw het hier niet. Alles is hier te mooi om waar te zijn. Volgens mij laten ze ons alleen maar een goed georganiseerd sprookje beleven. Dit kan niet allemaal mijn werkelijkheid zijn, Doc. Mij nee, laten ze maar dat rondhangen. Het enige wat ik kan doen is ogen en oren wijd open houden. Zodra ik meer weet, weet ik me. Al iets van inspecteur Milton gehoord? niets we vrezen het ergste. Uh, we kunnen hier weinig voor hem doen. Zorg in het hemelsnaam dat ze jullie niet in de gaten krijgen. Maak je daarover geen zorgen, Moira. De commandant weet precies wat hij doet. Je hoeft maar te kikken en je ziet helikopters boven je. Geruststellende gedachte. Ik ga sluiten, Doc. Tot gauw. Je roept maar, Moira. Sterkte en sluiten maar. <tied> Wat zijn die, die hoge dingen daar, daarachter? De mijnen. Mijnen? Ja. Kool, goud, uranium? Oh, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het daar stinkt en dat het daar onbeschrijfelijk vuil is. Oh. Drink je wijn op. Hé, uh, ja. Ze werken daar ook hoofdzakelijk vrouwen? Weet ik niet. Oh. Of alleen maar vrouwen? Eet dat broodje nou maar op. Waarom heb je mee zo haast? We zitten hier toch prima, Schiet op. Rustig nou, zijn we hier wil je nu al, weg. Dit is je laatste hap, Phil Brent. Hoe bedoel je? Ik hoop dat het je gesmaakt heeft. Ja, wat krijgen we nou? Ik schiet je neer, Phil Brent. Maar waarom? Wat, wat heb ik verkeerd gedaan? Ah, wacht eens even, de mijne. Ik mocht niet over de mijne praten, hè? Goed geraden. Maar waarom niet? Gaat je geen bliksem aan? Zeggen jullie dat altijd? Ik bedoel, met alle nieuwkomers eerst mooie verhalen ophangen en dan paf. Alleen met degene die ons niet aanstaan. Ah, zomaar. Zonder enig onderzoek. Maar we hebben jouw zaak wel degelijk onderzocht. Lang voor je hier kwam, wisten we al wat je van plan was. Je bent gewoon een spion voor jouw wereld. Je wilt ons van een fout brengen, Phil Brand. Jij en het lieve vriendinnetje van je, die van je. Wordt die ook gedood? Oh nee, dat is een vrouw. Die bekeren we wel. Ben je bereid, Phil Ik geloof nooit dat jij die trekker over durft te halen, oh, Lia? oh, nee! Jood! Je meent het! Ja! Toch niet, anders had je wel meteen raak geschoten. Blijf staan, Phil. Als je nog één stap dichterbij komt... Dan niks. Kijk maar eens achter je. Oh, God. God. Zo. Dat is uh, behoorlijk stom. ...de oudste truc van de wereld. Ja, inderdaad. De alleroudste. Ik dacht dat je slimmer zou zijn, Lydia. Nu zijn we rollen omgekeerd. Het spijt me veel. Kijk eens naar de pistool. Leeg. Er zat maar één kogel in. Oh, kijk niet zo stom. Mag ik? Besef jij wel dat ik je dat pistool ook had, afhandig had kunnen maken met de kogel erin? Dat ik je had kunnen neerknallen uit pure zelfverdediging? Mijn risico. Waarom doe je zo gek, Lydia? Het is het testen. Om wat? Om je te testen. Je gefeliciteerd, je bent geslaagd. Geslaagd? Waarvoor? Dat zul je nog wel merken. Om als model te dienen voor dat leger van jullie? Onder andere. Ja, hoe bedoel je nou? Wat bedoel je nou met onder andere? De koningin heeft een oogje op je. Wat? De koningin, ja. Dat meen je niet. Toch wel. Hoe ziet ze eruit? Um, nou, jong. Aantrekkelijk. Blond of donker? Blond. Hm. Uh, vertel me eens wat over jouw wereld, Phil. Uh, wat moet ik je vertellen? Het is bij ons één grote rotzooi. Ik heb er zelf weinig last van. Een rijke papa, flitsende sportcarrière. Tennister. Uh, het lijkt allemaal zo ver weg hè, als je hier zit. Wie kan hier nou denken aan onze stinkende industriegebieden? Aan, aan olieschaarsten waar sommige mensen macht uit putten. ...aan in elkaar stortende economieën aan wapenhandelaars die meer verkopen dan ze ooit gedaan hebben... ...aan de derde wereld die het armer heeft dan ooit. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, Lydia. Het verschil in doen en denken tussen oost en west scherper. Niemand durft het te zeggen, maar ieder moment kan er een groot conflict losbarsten. De grootmachten hebben samen al zoveel kernwapens... ...dat ze meer dan twintig keer de hele wereld kunnen vernietigen. En naar die wereld wou jij terug? Ach, ik, ik weet het niet. Ik kom er niet uit. Ja, het is hier allemaal heel mooi. Jullie zijn allemaal heel aardig en heel lief. En... Jij vooral, Lydia. Hm. Kun je je nou voorstellen dat wij er niet zo happig op zijn om door die wereld voor jou ontdekt te worden? Daar kan ik heel goed in komen. Ja, jezus, ja, wat krijgen we nou weer? Oh, och, schrik maar niet hoor, Het is gewoon een jachtgeweer. Oh. Ik dacht dat een hazenboutje ons vanavond wel smaken zou. Nou, dat is uh, niet gek gedacht. Zit er hier nog veel wild? Oh, oh ja veel. Alles is hier nog. Er is zoveel en wij schieten zo weinig, dat de natuur zichzelf makkelijk in evenwicht kan houden. Zie je die rotsblokken daar? Ja. Nou, daar tussenin ontspringt een bron met het zuiverste water dat je maar denken kunt. Als jij nou een ketel water gaat halen, zal ik proberen intussen een haasje te schieten. Kun je ook een vuurtje maken? Ja, natuurlijk. Makkelijk. Oké. Okay. Zet dan die ketel dan op een vuur en breng het water in de kook. Ik ben zo terug. Hallo Phil Brent meldt zich Hallo dok Melden Hallo hier Phil Brand dok Melden Hallo Dat Daar zit je toch Tussen een paar rotsblokken bij een bron er komt glashelder over. Ja, vind je het gek? Ik zit hier op een van de hoogste punten hier in de omgeving. Kijk uit over de oceaan. Prachtig. Ik zou zo naar jullie toe kunnen zwemmen. Waarom heb je je niet eerder gemeld? Omdat ik nog geen seconde alleen ben geweest sinds ik hier ben. Eens dus kijken hoe lang is er... Verrek, ik ben hier nog niet eens twee dagen op dit zesde continent. Gistermorgen vroeg aangekomen... ...lang gesprek gehad met Saskia Mendes, je weet wel... Lang, maar... ja, weten we? Ja, nou, oh, nou. En daarna uitgebreide keuring gehad. Gevolgd door langdurig onderhoud met professor Hawks. Toen als een blok geslapen... ...en vanmorgen in een jeep gepookt naast een dolle meid. Wat doet Hawks daar? Doc, die is met zijn klonen veel en veel verder dan wij dachten. Hij heeft hier alle faciliteit om niet slechts één kopie van iemand te maken, nee... Hij maakt er tientallen van honderden duizenden. Ik ben naar die keuring uitgekozen om model te staan voor een heel leger van full brands. En wat wil ik daar dan mee? Zoals ik al zei, Doc, een leger maken. Een, een strijdmacht die het land moet verdedigen als het ontdekt en aangevallen wordt. Het is hier een prachtig land met bijna alleen maar vrouwen. Wat denk je, Doc, wat zal er gebeuren als dat wereldkundig wordt? Nou, daarom willen ze een sterk leger... Ja, nou, geef ze eens ongelijk. En behalve dat het land rijk is aan vrouwen en andere natuurschoon, is het ook stinkend rijk aan grondstoffen. Olie, goud, diamant, uranium. 200 jaar geleden waren ze hier al bezig met atoomproeven. Toen is het... Ja, ja dat weet ik. Oh, dat heeft Bollinger al verteld. Ah, juist. Hoe is het met haar? Ja, toen we aankwamen ging ze direct slapen. Ze, ze was doodmoe. Sinds die tijd heb ik haar niet meer gezien. Geen schijn van kans gehad. Ze houden ons gescheiden tot we besluiten om hier te blijven. Zit die kans erin? Geen idee, afwachten maar. Het, het is hier hartstikke leuk. Ik heb het best naar mijn zin. Rijd het land door met een mooie meid. Zij jaagt nu op een hazenboutje. Ja, ik moest van haar water halen uit een bron hier. Vandaar dat ik even een verslag kan uitbrengen. Oh, verrekte, komt ze al aan. Ze heeft twee hazen geschoten. Ik moet drie dagen met haar op stap en daarna word ik terug verwacht bij professor Hawks. Zeg Doc, ik ga sluiten hoor. Straks hoort ze me. Ik zeg maar niks meer. Sluiten. Tot gauw. Zoveel. Een pleister. Ja. Zo. ...trek je over maar weer aan. En hoe voelt het eigenlijk te weten... ...dat er straks zo'n tienduizend van jou rondlopen? Precies gelijk. Tweelingbroers. Nee, sterker nog... ...gewoon tienduizend keer jezelf. Ja, vriend. We angsten je ja, onwerkelijk. Daar kan ik in komen. Maar het is bittere noodzaak... ...voor de verdediging van dit land, Brent. Je hebt net een rondreis... ...van drie dagen achter de rug... Vind je het niet al mijn moeite waard? Ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik, ik kan de boel niet op een rijtje zetten. Het land is, is mooi, is, is prachtig. De mensen, nou ja, zeg maar de vrouwen, zijn aardig voor elkaar. Buitengewoon vriendelijk. Ja, het lijkt wel alsof woorden van afgunst, jaloezie, naijver niet in hun woordenboek voorkomt. Iedereen schijnt hier even belangrijk, of nou, je kunt ook zeggen onbelangrijk te zijn. Iedereen doet zijn werk, maar bepaalt zelfs zijn tempo. Het is ongelooflijk, het is hier allemaal paars en vreemde. Maar toch, ik, je kunt je nog niet losmaken van de bewijsdrang, de prestatiezucht van de gins. Ja, ik weet niet of dat het is. Ik, ik hoef niet zo nodig. Ik heb altijd tennis gespeeld om het spel. Ja, natuurlijk, ik vond het leuk om te doen. Ik vond het fijn om te winnen, daarom speel je het spel. Maar ik zat niet in de zakken als ik verloor. Winnen hoort bij het spel, maar niet als noodzaak. Ik heb het gevoel dat je ergens omheen draait, Phil Brent. Dat je iets heel anders hier dwars zit. Zeg het maar. Misschien kan ik je helpen. Misschien ben ik wel de meest aangewezen persoon om je te helpen... ...omdat ik eigenlijk in beide werelden leef. Ben jij ooit verliefd geweest, Rox. Hai, zit hem daar bekreep. Nou geloof ik... ...nee, nou weet ik zeker dat ik niet de meest aangewezen persoon ben... ...om je te adviseren, Brent. Maar om toch je vraag te beantwoorden... ...ja... Lang geleden. Verschillende keren. Maar er is nooit wat van gekomen. Ik was namelijk al getrouwd. Met mijn werk. En dat pikten de diverse dames niet waar ik een oogje op had. Maar als dat je grootste probleem is, dan valt het nog wel mee, dacht ik. Ook als je op twee vrouwen verliefd bent. Twee? Oh, oh, oh. Nou, dat heb ik nooit ervaren, Brent. Daar kan ik je geen oplossing voor bieden. Nou, wacht eens. Jij kunt straks op tienduizend vrouwen verliefd zijn. Ach nee, nee, nee, nee. Nee, laat ik je niet plagen. Je schijnt het goed te pakken te hebben. En damig in de nesten te zitten. Ik weet echt niet hoe ik daar uit moet komen. Wacht eens. Jij hebt het te pakken van... Jij bent verkikkerd op Lydia. Ja. Nou ja, dat zeg je alsof je een ziekte opgelopen hebt. Dat is een heel aardige... ...en mooie vrouw Brent... ...dat kan ik me best voorstellen van een knaap als jij. Ja, aan de andere kant is er ook Moira. Oh. Ook een fantastische vrouw. Ja, ik zie het nou. Een lastige situatie, jongen. Je zal toch moeten kiezen. Ik weet het. Gekke keus. Moira in die andere wereld of... ...Lydia in deze wereld. Als Moira voor deze wereld kiest en die kans dat u zien, is groot, dan wordt het probleem iets minder moeilijk. Hoezo? Wel, er wordt u niet getrouwd. We zijn zelfs niet monogaam. Kan je dat troosten? Nee, nee, dat kan het niet. Nou, uh, zeg zegt professor, blijft u hier uh, op dit zesde continent? Wat bedoel je? Ik bedoel, voor altijd gaat u niet meer terug. Ik ga over enkele dagen terug, brand. Mijn werk is hier klaar. Die u in uw laboratorium daar zo achter? Ja. Daar kan ik zo weer doorgaan met mee proeven. Op welk gebied? Op een gebied waarvoor ze hier geen belangstelling hebben. U wilt mij niet vertellen wat precies? Goed begrepen, Brand. Hm. Laat u hier dan zomaar gaan? Ja. Lijkt me logisch. Ik benijd u wel, hoor. Alhoewel. <laughs> We zijn er weer, hè? De keuze Mara of Lydia. Ja, ja, ja. Maakt het verschil uit als ik je zeg dat Lydia de koningin is? Ik ben drie dagen met op stap geweest in een jeep. We, we gingen op jacht, we, we kampeerden. Hier heb je een officiële foto van haar. Ja. Ja, verdomme, het is er. Nou? Ik snap er allemaal geen barst meer van. Toch is het heel simpel, Phil. Tenminste, als je de gewoonte van dit land een beetje kent. Sinds mensenheugenissen zit hier de gewoonte dat de koningin haar partner ergens uit de rest van de wereld laat halen. Ontvoeren. Je weet waarom. Ja, ja, omdat hier alleen meisjes op de wereld komen door die uh, atoomramp. Precies. Wel, dat maakt het voor de vrouwen hier lastig om een levensgezel te vinden. Ook voor de koningin. Alleen zij kan het zich veroorloven om kieskeurig te zijn. Die tocht door het land was dus niets anders dan een test... om te zien of ik wel goed genoeg voor haar was? Ja. Ongelooflijk. Straks zul je in je hotelkamer waarschijnlijk bezoek krijgen... van enkele hoge autoriteiten... ...die zul je het huwelijksaanzoek van de koningin overbrengen. Ik, ik word niet goed. Wat heb je? Huh? Last van duizeling. <laughs> Dat kan niemand je kwalijk nemen. zei de koningin. Lydia de Veertiende. De Veertiende al? Ja. Uh, u, u kent de toestand hier zo'n beetje. Uh, word ik dan koning? Bij je gek, man. Je wordt zo'n soort prinsgemaal. Zo'n beetje zoals ze dat in dat kleine landje in Europa ook hebben. Je bedoelt in Nederland? Ja. Juist. En uh, als ik weiger? Waarom zou je? Ik zou het als een grote eer beschouwen. Ja, maar toch als ik weiger? Voor zover ik weet worden de wensen van de koningin hier nooit geweigerd. Oh. Dus? Ja. Dus. En als ik nou... Die andere daar wordt geen rekening mee gehouden. Je bedoelt Moira? Uh, die heb ik een lift gegeven in Londen. Wat heeft dat er nou mee te maken? Samen met me neergestort in zee, hier vlakbij. Die is samen met me... Vergeet, laat op me niet zo belangrijk. Ik kan je nou niet goed volgen, nee, nee, nee, laat maar. Vergeet het maar. Ik weet het ook allemaal niet meer. Ja? Is meneer Brent bij u, professor? Ja? Er is hier een mevrouw Fayet die hem dringend moet spreken. Ogenblikje. een blikje. Phil? Wel huh? wil je spreken? Nu? Ja, natuurlijk. Zie ik eruit als iemand die moeilijkheden uit de weg gaat? Oké, okay, oké. Okay. Kalm maar, kalm maar. Laat hem maar binnenkomen. ik Het is misschien beter als ik jullie hier even alleen laat. Ik moet toch wat in het laboratorium doen. Ja, ja, dank u. Ja? Hallo, Phil. Hallo, Moira. Waar is professor Hawks? Uh, die had nog wat in zijn lab te doen. Ga zitten. Wat drinken jullie? Oh, een borrel. Wil je er ook een? Graag. Ja. jullie. Proost. Op jou en de koningin. <coughs> Raak. Gaan we nou ruzie maken, morgen? Waarom zou? <coughs> ik dacht het. Ik heb geen behoefte. Oh, gelukkig, ik ook niet. Ik heb wel behoefte aan een paar inlichtingen. De stad grondstier van de geruchten. Vertel eens, dat meisje waar jij drie dagen mee het land doorgetrokken bent, wie is dat? dat is Lydia. Is dat de koningin? Ja, maar dat weet ik ook pas enkele minuten. Professor Hooske... aardige vrouw? Uh, weet ik niet. Na ja, drie dagen met haar op stap geweest te zijn, weet jij niet of dat een aardige vrouw nee. is? Nee. Ja. Vindt ze jou ook aardig? Ja. Ik begrijp me goed, Phil. We kennen elkaar nog niet zo lang. Ik vond je... Ik vind je nog steeds... Helder. Wij zijn hier samen naartoe gegaan om het geheim van het zesde continent te ontdekken. Uh -huh. En voor die tijd heb je wat tegen mij gezegd. Je hebt wat tegen mij gezegd. Waar... Ja. Nou ja, waarom vrouw bepaalde conclusies aan kan oh, trekken? Ja, we... Laat me even uitspreken, Phil. Laten we niet sentimenteel gaan doen. Echt mooi. Ik weet nog maar net dat zij de koningin is. Velde vertelde dat me. Vlak voordat jij binnenkwam. het goed? Laten we zeggen dat er tussen ons beiden nog geen definitieve afspraken waren. Akkoord? We waren... We zijn alleen... goede vrienden. Hm? Ja. ja. God, mooi, het spijt me als... Goed, oké, okay, zoals je wilt. Ga je naar haar toe? Ik weet het niet. Je ziet maar wat je doet. Eén ding wil ik je toch nog zeggen. Laat je niet verblinden door een hoop klatergoud. Wat bedoel je daarmee? Dit. Ken je deze kaart? Nee. Nee, die heb je niet nodig als je een koninklijke rondleiding krijgt. Ik kreeg die kaart wel en zie jij die rode vlekken? Nee, ja. Dat zijn gebieden waar je niet in mag. Onder geen enkele voorwaarden. Oeh, daar ligt de informatie die we zoeken. Daar ligt de keerzijde van de medaille. Ik ga er naartoe, ik wil dat zien. Genie? Ja, kan, kan dat niet even wachten? Wachten? Wat wachten? Op wie wachten? Op Lydia? Het spijt me. Wat ben jij een kind, Phil Brandt. Wat ben jij naïef. Ik ga die rode gebieden in. Veel plezier, Phil Brandt. Stapel, gekmeid. Helemaal voor lotje getikt. Zal wel. Ik heb me nooit opgepikt. zie je maar een truck vinden, dan weet ik van niks, begrepen? En als er een politiewagen of een lege voertuig tegenkomen, dan ga jij plat op de vloer liggen. Begrepen? Je knijpt hem behoorlijk, hè? Knijpen? Nou, het minste wat me kan gebeuren, is dat ik mijn baan kwijtraak. Hoor je net? Minste. En het ergste? in een kamp smijten. Wat? Zijn hier kampen? Concentratiekampen? Daar hebben jullie in de stad nog nooit van gehoord, hè? Ik ben hier nieuw. Ken je deze kaart? Eens kijken. Ja, ken ik. Die rode gebieden, daar mag niemand in, hè? Klopt. Als je daar niks te zoeken hebt, dan zou ik ook maar helemaal wegblijven. Waarom? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Ben je er nooit geweest? Nou, Daar moeten toestanden zijn... die je dagelijks niet verdragen kunnen. Hoe weet je dat? Van orde zeggen. Mag jij er ook niet in? Ik heb een speciale vergunning om tot de poort te rijden van een fabriek... of een mijn, of uh, soms een kamp. Maar dat is alles. Verder mag ik niet en wil ik ook niet. Ik laat altijd eh, zo snel mogelijk mijn vrachtje in of uit en dan wegwezen. Hoe weet je dan dat daar gekke dingen gebeuren? Ach, weet je, ik lees nogal veel. Te veel, zeggen mijn maats. Nou, ze hebben me dingen over de toestanden daar verteld... die me doen denken aan de apartheid in Afrika. Daar heb ik ook over gelezen. Weet je wat het is, apartheid? ja. Maar al te goed. Ja, ik heb ook gelezen dat er daar steeds meer verzet tegenkomt. Ja, dat is zo. Nou, en dat is hier ook zo. Wat? Komen de mensen hier ook in verzet? En wat heet. Er is hier een complete guerilla. Een guerilla? mens. Het stik van de verzetstrijders, vooral hier in dit gebied. Zie je dat mooie ronde gaatje? Een kogel? Verleden week. Het niet veel of die, die had me net even de jachtvelden geholpen. Ben afgeschoten vanuit een inderlaag. En ik dacht dat het hier een geweldloze maatschappij was. Een wat? <lacht> een geweldloze maatschappij? Dat is de beste die ik in lange tijd gehoord heb. Een geweldloze maatschappij. <lacht> Zo uit een boek, hè? <lacht> nou ja, ik kan het je niet eens kwalijk nemen, meid. Je bent dan nooit verder geweest dan dat begrijp ik nog wel. Daar vertellen ze deze dingen, is het niet... Dan vertellen ze alleen maar sprookjes. Weten ze het daar eigenlijk wel? Waar? Daar? Natuurlijk. De juffertje zeker. De koningin ook? Onze lieve Lydia. Uh, maar misschien niet eens. Dat is een heel aardig vrouwtje, heel lief, heel onschuldig. Niemand kan er iets kwalijk nemen. Maar zij is toch de koningin? Zij regeert toch? Lydia? Wel, nee. Dat we ze zeggen, in werkelijkheid niet. Wie regeert er dan werkelijk? Geen idee. Dat weet eigenlijk niemand. Ja, ja. Misschien die lui van de guerre, ja. Die weten alles. Die zijn van alles op de hoogte. Waar ik meer lef had. Hoezo? Nou, dan zou ik meedoen. Zou ik me aansluiten. Nou, benaderen de rode zon om Nog steeds een plan om mee naar binnen te gaan. Nou, helemaal. Oké, okay, zelf weten. Je eigen verantwoording. Als ze vandaag niet al te streng controleren, heb je een kleine kans. denken erom, we hebben goed afgesproken. Dat als ze je ontdekken, dan weet ik daar niks van, hè? Nou ja, ja, oké. Okay. En vooruit kruip over je stoel en ga achterin tussen de zakken meeliggen. En we liggen bidden. Ja, ook voor mij. Goed. En? Uh, nog bedankt. Waarvoor? Voor de rit. Wat de zo toe? Kamp 4. Wat is je lading?